Peters met het NOS Journaal. De bevrijdingsfestivals zijn in volle gang en vanwege het mooie weer lijkt het goed druk. In verschillende steden heeft de organisatie de toegang tot de terreinen al gesloten omdat het vol is. Bijvoorbeeld in Groningen en Utrecht mag er niemand meer bij. Vanavond wordt bevrijdingsdag afgesloten in Amsterdam met het traditionele 5 mei concert. Vijf mijnwerkers worden nog vermist na een zware trilling in een Poolse kolenmijn. Dat gebeurde in het zuidwesten van het land bij de Tsjechische grens. In eerste instantie werden vier mijnwerkers uit levend uit de mijn gehaald en viel het contact met zeven anderen weg. Twee van hen zijn nu gewond, maar levend uit de mijn gered. Toen de mijn begon te trillen waren de mijnwerkers op 900 meter onder de grond aan het werk. Een verwarde man heeft in Den Haag drie mensen neergestoken met een mes. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Het gebeurde voor de deur van een eetcafé en shisha lounge in de buurt van station Hollandspoor. De verdachte is aangehouden. Hij werd door de politie in zijn been geschoten. De vier grootste banken van Griekenland hebben een stresstest van de Europese Centrale Bank goed doorstaan. Daardoor zijn er geen nieuwe investeringsplannen nodig. Uit de stresstest blijkt dat de kapitaalbuffers van de banken redelijk op orde zijn. De ECB deed de test omdat de noodsteun aan Griekenland bijna ten einde is. Vanaf augustus moet Athene financieel weer op eigen benen staan. De Amerikaanse defensie brengt het marinecommando in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan weer tot leven. Dat onderdeel was wegbezuinigd, maar Amerika besloot in verband met de NAVO's scheepvaartroutes en communicatiekabels tussen Europa en Noord-Amerika beter beschermd moeten worden tegen de Russen. Die varen steeds vaker in dat gebied. Het weer. De zon schijnt volop. Het is tot lokaal 23 graden, maar het waait wel flink. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan nog iets warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Ik heb dezelfde ogen.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 En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar. You treated her better than you treated me. I'm onto you.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 you are hoor, them en dit come alive je voor goede middag ja, we zijn er weer. Dat allemaal op die 104.5, en 106.9 en dat allemaal in de vrijheid en natuurlijk ook DAB+. Plus. En dat allemaal op kanaaltje 5C. En natuurlijk ook wat tv-tekst hier in Zandvoort. En ja, zoals ik al zei, we hebben een gast in de studio en dat is Dave Groenendijk. Dave, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, jij zit hier vanwege ja, hè, jouw nieuwe single. Ja. Dus uh, vertel eventjes uh, ja, wie je bent, waar je vandaan komt... voor de, voor de luisteraars die jou niet, uh, niet kennen. Ja, precies. Nou, Mijn naam is Dave Groenendijk. Ik kom uit Amsterdam. Uh, opgegroeid uh, rondom het Gooi. En uh, ja, Gooi is natuurlijk wel de muziekstad... waar je dus uh, de muziek om je oren uh, gekletterd krijgt... Uh, zonder dat je het eigenlijk wil. Ja. Dus uh, vanzelf raak je in de muziek terecht. Oké. Okay. En... Tot, tot nu toe in uh, alle tevredenheid? Of, ja, super, super, ja. super. Ik zing uh, uh, al 30 plus. Ja. En uh, de laatste vier jaar professioneel. Uh, ja, vroeger natuurlijk een beetje hobbymatig. Uh, hier een bruiloft, daar een bruiloft. Ja, ja en, zo is uh, eigenlijk iedereen met ja, een Ja, precies. En dan hè? moet je kijken van, joh, wat, wat ga ik doen? Ga ik ermee door? Of uh, uh, eh, blijf ik het hobbymatig doen? Ja. Nou, ik heb er toch maar mijn beroep van gemaakt. En tot drie jaar geleden heb ik nog gewerkt. En nu leef ik van het zingen. Dat is prachtig. Ja. Ja, ja dat ja. is uh, voor veel in ieder geval een droom. Dat is een ja, hele grote het, uh, droom, ja. ja. Ja, ja. Ik bedoel, ja, van, de, van het zingen uh, leven, ja, het zijn er maar weinig gegeven. Ja, weet je, je hoeft er ook niet rijk van te worden. Ik zeg altijd, als ik een salaris in de maand heb, dan vind ik het al leuk. Ja, je, je moet er uh, inderdaad uh, van kunnen eten en uh, ja. Ja, je moet en, wel, en je er plezier van hebben, kunnen he? maken. Ja. ja, ja. Hey, en, laten we beginnen met uh, ja, de single. Maar dat is nu voorbij. Ja, maar dat is nu voorbij. Die ja. komt uit 2016. Die is geschreven door Tony van Bokstel. Samen met uh, Frans van Ispen. Ja. En uh, ja, uh, er zat een Brabantse tekst op. En ik heb hem uh, een beetje omgezet naar een Amsterdamse tekst. Oké, okay. ja, Tony, Tony van Bokstel, Ik ja, kennen we allemaal een beetje in ja. de, Nederlandse, de, de Nederlandse muziek. Ja, dat is allemaal ja, eigenlijk een beetje balladachtig ook. Ja. En wat hij zelf doet. En, en dit is ook een bellet, hè? Dit is ook een ballot. En ik, ik blijf zeggen, het is een hele mooie bellet. Uh, het is nederpop. Ik vind het echt nederpop. Ja. Het, is, uh, het valt niet onder de Smart Nee. Nou ja, gewoon een, lekker, ja. een lekkere plaat zo. Ja, en, ja, je zei het al, december uitgebracht ja, in 2016. December, ja, klopt. En, ja. Uh, Heb je daar zelf nog iets mee met de, met de single zelf bedoel uh, ja, nou, uh, eigenlijk niet, maar ik probeer het wel altijd mijn eigen te maken. Okay. Dus op het moment dat ik de tekst aangeleverd krijg, dan ga ik mezelf erin verdiepen en dan ga ik de tekst veranderen. Ja, en dan moet ik hem eigen maken en dan uh, klinkt het wel alsof ik het mee heb gemaakt. Oké, okay. ik denk dat we maar even gaan luisteren. Nou, leuk. Maar dat is nu voorbij, Dave Groenendijk. nummer, Dave. Ja, ja daar hoor ja. je stil van. Ja, hè. Ja, heerlijke, heerlijke bellet. Ja. Uh, ja, maar dat is nu voorbij. en uh, ja. ja, je moet daar iets, uh, zeker iets mee gaan doen. Uh, uh, met zingen of met... Uh... Ja, ja, ja, nou, met zingen sowieso. Vooral blijven zingen natuurlijk. Want ja, je moet, uh, je moet ja. er nu van leven. Ja, ja, precies. ja, hey, um, ja. heb je ideeën ja, ik heb, uh, ik heb natuurlijk zat ideeën, uh, uh, na, maar dat is nu voorbij. Uh, uh, gingen Seven Hills en Frans van Ispen, dus Tony van Boxel en Frans, die gingen uit elkaar. Ja. En toen was de keus van, uh, ja, wat ga ik doen? Ga ik met Tony mee? Of blijf ik gewoon in de studio? Maar ja, Frans is een goede producer. Dus uh, mijn wensen worden voldaan. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. En ik wil niet een kant opgedrukt worden. Dus ik wou echt mijn eigen richting kiezen. Ja. Dus ik heb ervoor gekozen om bij Mickim te blijven. En ik denk dat het een hele goede keuze is. Ja, nou ja, prima. En uh, de plannen zijn natuurlijk uh, sowieso een album te maken met wat uh, ballads erop. Waaronder waarschijnlijk deze. En ja. dan deze single uitvoering. Ja. We zijn nog bezig met uh, de Gooise zangers. Dat is een uh, groepje bekende uh, redelijke uh, zangers bij elkaar. Danny ja. Nikolai, ken je wel? Ja, die kennen we. Jeffrey Tanis, ja, ook. Bob van Veen. Ja. Johan Kettenburg, ja, Wouter Bruin, ja. uh, die ken je dan niet, denk ik. Wouter Bruin niet, nee. nee. En Martin Warmerdam. ja. dat zeg ik ja. ook niks. Nee, dat zijn twee jongens die hebben eigenlijk, uh, ja, Wouter hebben één nummer uitgebracht en Martin helemaal niet. Maar het zijn wel jongens uit het gooi vandaan. Dus we hebben de handen geslagen en uh, we gaan een aantal shows opvoeren met z'n allen. Oké. Okay. Dat uh, gebeurt op een groot podium ergens? Ja, dat gebeurt in Nederossenberg hebben we een keer. We hebben heel veel zomaar live. We hebben de Forstin en we hebben nog een hele grote kerstshow staan momenteel. Dus, uh, Oké. Okay, uh, waar kunnen mensen dat uh, bezichtigen? Dat kunnen ze vinden bij de Forstin.nl. En willen ze daar eventueel heen en anders moeten ze even kijken op, op mijn uh, Facebook. Hè. Uh, Facebook ja. heb, je, heb je ook een eigen site? Ja, ik heb ook een eigen site: davegroenendijk.nl. Ah, .com, of... .com, dat maakt niet uit, alles aan elkaar vast. Okay. En uh, vroeger reed er in Dave Green. Zoals dus mensen zijn hier in de buurt die denken van... ja, die ken ik, Dave Green. Uh, daar kun je ook op zoeken en dan kom je ook op Groenendijk uh, Oké, okay, dus er staat een linkje door. De... Ja. Okay. Een wereld van dromen. Ja, een wereld van dromen. Uh, dat uh, de we muziek van uh, Johnny Nijerink uit België. Ik kreeg het nummer aangeleverd van mijn producer... en toen dacht ik van... Ja, het klinkt heel leuk. Het lijkt een beetje op uh, de nummers van Alex. En toen dacht ik: van, maar die tekst. Die, uh, ja, het is een Belgische tekst. En die zal het in België misschien wel heel goed doen. Ja. En toen heb ik in overleg met Simone Eversdijk. hebben we alles bij Simone neergelegd. En Simone heeft daar een tekst op geschreven. En daar was ik heel content mee. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we hem uh, laten horen. Leuk. Ja. Een wereld van dromen. Gezellig. Hebben we allemaal. Ja. <laughs> Toen die volgen voorbij, toen zal ik jou staan Een combinatie van waarheid en liefde Ja, je hebt me In Jouw blauwe ogen gingen vast ons zien Zo is het. Een wereld, uh, van, dromen. wereld van dromen. Een wereld van dromen, ja. Een wereld van dromen, ja. Het is ja, een die, die, die hele heb ook, Die heb ik ook nog steeds. Hoor. Ja, ja, ja. Die <laughs> blijven we allemaal <laughs> houden, denk ik. Hè? Hoop ik wel. Ja, deze ja. wil ik dus in de remix gaan uitbrengen. Een beetje, een beetje tropischer en een beetje, een beetje lolliger. Uh, ja. uh, tropisch, hoe bedoel je? Een beetje nou Ja, een beetje, andere een beetje geluiden. Uh, die, uh, die klepper erbij, weet je. Ja. En misschien wat, uh, wat uh, ja, steel drums of zo. Is, ja. Met van die, van die mooie glazen pannen die ze... Ja, precies. Ik vind het eigenlijk een beetje... Het is een heerlijk nummer, maar hij is, denk ik... Voor de mensen, te burgerlijk. Zoals dat heet. Ja, ja. Dat hangt er vanaf wat je burgerlijk vindt. Ja. ja, ik vond hem zelf een denk, beetje burgerlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, het is, het is, het is net wat, uh, inderdaad, uh, ja. wat je er zelf van vindt. Ja. En ja... Ik, ik wil eigenlijk nu nog, uh, nog niet de, de laatste laten horen nee. Uh, heb jij nog uh, enig uh, voorkeur uh? nou ja sowieso uh, ik ben vreselijke fan van Tino Martin dus uh, mijn uh, nieuwe nummer waar ik uh, gisteravond mee bezig ben gegaan, die heb ik ook zelf geschreven op, uh, op een cover van uh, een buitenlands nummer en dat wordt een beetje Tino in de disco zeg maar een ja. beetje Tino-achtig en, en, ja, ik ben vreselijk fan van Tino dus als je daar wat moois van hebt dan uh, houd ik me uh... aanbevolen nou, ik vind uh, hou Me Vast. Ja, vind wel dat vind ik een heerlijk nummer. Die zing ja. ik zelf ook altijd live. Gaan we die doen? Helemaal goed. Even een nummer van uh, Tino Martin en hou Me Vast. En blijf lekker luisteren tot 7 uur. entertainment for You, mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, blijf erbij. Je hebt het zo vaak moeten horen. Heb jij nog steeds geen vriendin? Ik stond er echt wel voor open.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 Vanuit het niets stond je voor me. In een seconde was ik verkocht. Want soms was ik te vroeg, soms was ik te laat. Tot op ene moment dat die. Einde... Dan Tina Martin en hou me vast. Hey, ja, ja. Heerlijk. Hou me vast. Ja. Nou ja. Nee. Ja. Vandaag niet. Ja, ja, ja. Vandaag maar niet. Nee. Nou, mijn nieuwe single uh, begint daar eigenlijk een beetje mee met. Uh, ja. Dit houd, zal het, houd uh, me Houden we stevig ja, vast. Ja. Houden Me stevig vast. Ja. En, en ja. Wat, wat uh, Dat is ook geschreven door. Uh, mij. Ja. Met. Ja. In samenwerking met. Met mijn vrouw. Okay. Die verbetert mij. En, uh, uh, ik probeer uh, nu ik zoveel mogelijk zelf mijn nummers te schrijven... omdat het natuurlijk uh, voor jezelf uh, prettiger is als je, als, je, als je je erin kan beleven. Ja, ja, je moet uh, je eigen gevoel erin leggen hè, ja. als waarde. Ja, en het dat is, het, is heel ja. moeilijk als iemand anders dat nummer schrijf, schrijft... of het moet je gelijk pakken. En, uh, ja. Maar ik vind altijd als ik een nummer schrijf en ik doe hem echt een honderd een, een keer... Dan weet je eigenlijk pas van uh, waar moet ik invallen, wat is mijn timing, uh, uh, wil ik daar een achtergrondcore, uh, wil ik daar een stukje erbij hebben. Ja. Dat vind ik wel altijd prettig. En, en ja. ja, dan moet je het ook nog overbrengen natuurlijk. Ja, dat, dat, gevoel, ja. dat is dat uh, gevoel. Dat is vaak de kunst. Hè? Dat is en, uh, het kunstje. Zeker, uh, ja. zeker met, uh, uh, met de ballet, ja. uh, maar dat is nu voorbij bijvoorbeeld. Ja. Ja. En uh, ja, ik denk dat als we hem opnieuw uh, gaan mixen, dat het toch wel uh, iets anders gaat klinken als, uh, als toen. Uh, misschien wel wat uh, een andere timing erin of zo. Of uh, misschien een ander instrumentje erbij. Ja. Zijn er nog uh, grote podia's? Uh, Amsterdam, uh, Permanent? of... Uh... Nou, we zijn dus uh, bezig, uh, ben ik samen met uh, Bob van Veen, om een concert uh, te gaan doen rondom het Gooi omdat uh, Bob natuurlijk uit het gooien komt. Ik ook. Ja. En uh, wij redelijk bekend zijn. En uh, wij eigenlijk uh, elkaar als maatjes zien. Broertjes. Ze zijn even groot. Uh, ik, ik was een keer mijn oortjes vergeten. En toen zei hij. Joh, doe die voor mij in. Ik zeg dat kan niet. Want die zijn gegoten. Ja. Doe ze nou maar in. Zei hij. En ze pasten ook nog. Ja. Dus dat was heel <laughs> apart. Ja. Weet je. Dus wij hebben best wel een klik met z'n tweetjes. Dus ja. wij hebben echt zoiets van. nou, Misschien kunnen we het gooien op z'n kop zetten. Nou ja, wie weet. Ja, en dat gaat dan of dit jaar of volgend jaar gebeuren. Ja, en voor de rest is gewoon afwachten wat er dit jaar gebeurt. Uh, ja, wat... Het is eigenlijk... Uh, hè, uh, ik zeg pas, uh, het staat nog steeds in de babyschoenen. Ja. Ja, je bent wel professioneel bezig. Maar qua Nederland uh, sta je in de kinderschoenen, want niemand kent je eigenlijk nog. Nee, nee, nee. Dat, dat, ja... Ja, en dat, dat blijft moeilijk. En uh, overal je gezicht laten dat zien. Is, en de radiostations af, ja, en dat is denk ik heel belangrijk. Ja, het blijft, het blijft altijd vechten. Ja. En zeker vandaag de dag, omdat ja. uh, er zijn toch wel aardig wat, wat zangers. Ja, dat, in 2017 kon opeens iedereen zingen. Ja, <lacht> nou ja, dat was mij ook opgevallen. Ja. Dus daarom zeg ik, het, uh, ja, er zitten hier en daar zitten er wel. Uh, ja. uh, dat ik zeg van nou, dat is uh, verrassend. Ja, dat, En ook uh, verrassend uh, de andere kant op ja, ja, ja. Nee, goed, Dan zeggen we het ja. gewoon heel netjes Ja, ja. Nee, nee, maar het is zo en, en, ja. Ja, Ik ben misschien zelf ook niet altijd even zuiver Maar ik uh, probeer toch wel altijd mijn best te doen en, ja. Uh, ja, om, de, om de mensen te vermaken Ja, nou ja, daar sta ik ook hiervoor. voor dus, uh, ja, We doen ja. eigenlijk een beetje hetzelfde En ik loop al 30 plus mee, dus dat zal wel loslopen Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel ja. al. ja. <laughs> als, als het nou niet had, dan ook, Nee, dan, dan, dan, dan had ik al lang uh, weg geweest <laughs> Hey, ik, uh, ik ga hem even draaien, ja, dit, uh, dit ritme. Uh Achtergrondkoor Simone ah. Eversdijk. Kelly Hensen. Ja. Zeg je dat dan wat, Kelly Hensen? Kelly Hansen Uit uh, Kromenievenaan, uh, Sangresje. Mm, ja, heel vaag. heel vaag. Heel vaag. Heel vaag. Heel klein vrouwtje, donker vrouwtje met krullen, lange krullen. En uh, ja, ik had Simone en, uh, en uh, Kelly had ik in de studio zitten. En Kelly zou alleen een stukje achtergrond doen. Daar kwamen ze ook voor. Nou ja. Als je het nummer zometeen hoort, dan hoor je het wel. Het liep gigantisch uit de klauwen, dat koor. <laughs> en uh, waardoor het wel dit nummer is geworden wat het moest zijn. Oké. Okay. Ja. Dit ritme. Dan gaan we even luisteren. Leuk. Dit ritme zal je echt gaan raken. Beweeg je heupen, je zal het dansje wagen. Zou je echt gaan raken, beweeg je heupen, je zal een dansje wagen, Op het ritme blijf je steeds bewegen. Dat waren we toch al niet meer, Dave. Ja. Of jij nog wel? Een beetje verlegen of niet? Nee, niet meer. lang niet meer, lang niet, niet meer. Dat waren we vroeger hè. Ja, ja, ja, het is lang ja, ja. geleden. Dat is heel lang geleden ja. inderdaad. Uh, over de leeftijd wil ik het niet hebben. Ik ook niet. Hey, um, ja, ik kan niet zeggen, anders zeggen, heerlijke plaat. Ja, gewoon lekker ritme erin en uh, ja natuurlijk Elvis Crespo uh, ja. uh, Het idee lag natuurlijk vorig jaar al op de plank. Uh, rond september zat ik achter de computer... en toen dacht ik van... hé, hey, dat is wel een leuk uh, nummer eigenlijk. Ja. Kan, ik, kan ik daar wat mee? Nou Toen ben ik gaan schrijven en toen zei mijn vrouw van... Uh, nou, dat klinkt wel leuk. Dus ik heb een tekst erop geschreven. En uh, zij heeft mij verbeterd eigenlijk... met een aantal woorden van... joh, ja. je beter zo doen, beter zo doen. Nou, en toen kwamen we in de studio... toen uh, zei Simone... nou, misschien moeten we dit veranderen, dat veranderen. <laughs> en... Uh, uh, Kelly er natuurlijk bij. En, en met z'n allen hebben we denk ik een heel leuk product neergezet. Ja. Nou ja, dat ah, ja, ja, zeg ik. Uh, ik kan niet anders zeggen dan uh, heerlijk. Ja. ja. ja zeker uh, met zonnetje erbij. Dus. Ja, en de band gemaakt door Frans van Ispen en de gitaar van Marcel Visser. Van oh, de okay. Marcel Visser-band. Dus uh, ja. Hé, hey, uh, noem nog even een keer uh, je, ja, je site op. Ja, uh, www.DaveGroenendijk.nl En uh, Facebook natuurlijk, hein, Dave Groenendijk. En uh, ja. Twitter, Instagram, uh, dus ook, uh, even, uh, Facebook. is ook tevens trouwens uh, voor, uh, voor boekingen en dergelijke. Ja, dat ja. staat er ook allemaal bij. Uh, er staat nu bellen en dan uh, krijg je een, een netjes een mooie nummer in beeld en oh, dan okay. bel je dat. En, uh, en ik al, zou zeggen boeken. Ja, en, en ja. Ook binnen 24 uur antwoord als, ja, een, als nou, ze gewoon al, een berichtje sturen meestal of binnen de uh, uur nog. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dat ja. vinden wij wel heel belangrijk. Ja, helaas was dat. Uh, de laatste single ja. die, die, die wij dan hier hebben. Ja. Die dat je zelf nog bij elkaar gesproken hebt thuis natuurlijk. Ja. Oh, nou, nee. <laughs> wat op de plank leg. <laughs> ja. Maar dat willen we niet horen. Denk nee, nee ik. Nou, precies ik dat wil je niet horen. Nee. <laughs> hey, um, Wesley Broncoors. Ja, leuk. leuk. Ja? Ja. Vind je dat wat? Ja, ik vind Wesley een heerlijke vent. Dat is natuurlijk ook een Amsterdammer. Ja. En uh, raakt zijn accent eigenlijk niet kwijt met zingen... Uh, waar ik uh, het wel kwijtraak eigenlijk met zingen Want met zingen klink ik niet Amsterdams Het klinkt wel iets met een dialect, ja, niet heel ja. veel En Wesley blijft het gewoon houden, dat vind ik altijd lekker klinken Ja, nou ja, wij hebben in ieder geval uh, de, in de top 5 uh, staat hij nog steeds uh, op nummer 2 En trots op jou Ja, heel mooi dat is een nummer Heerlijk nummer, ook, ja. een, uh, ook een heerlijke ballet inderdaad ja. En ja, ook, uh, kijk je, nu al... Een maand geleden, hè? maart is die uitgekomen. Ja, ja, volgens mij eind maart, hè? dat was begin ja. april. Ja, super. We gaan hem even draaien. Leuk. Trots op jou en Wesley Bronckhorst. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 alles maar verdwijnen behalve wat wij voelen voor elkaar trots op jou jij twijfelt nooit aan mij en ik hoop niet aan jou zo trots op jou en komen soms de tranen ach wat geeft dat nou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 Alles maar verdwijnen Behalve wat mij voelt De nummer twee en de top vijf van de entertainment for you. De Dutch entertainment for you. En dat nou, was voor de even... nummer één toch? Ja. Ah, daarvoor was hij nummer één inderdaad. Hij heb een paar weken... Ook dat is mijn nummer eigenlijk. Uh, jou, jouw nummer één. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, ja, ook een heerlijke plaats. Ja, precies. Nee, uh, maar ik gun het West ook, weet ja. je. Dus, uh, ook een jongen die eigenlijk al uh, heel hard aan de weg timmert. Ja. En er nu pas een beetje bij je uh, de grotere ja, ja, ja. hij ja. Ja, past ook onder het rijtje van Tino ja. Martin en dat soort ja, dingen. ja maar ook qua ja. grote ja. Ja. Ja. ja we hebben het over Peter Beense bedoel je ja, ja precies ja. <laughs> hij kan daarnaast. Ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, waar was jij in twee, uh, 1972 in 1972 toen zaten wij in een verhuizing naar uh, het Gooi oké okay. ja en toen waren wij net gezet denk ik en uh, toen waren we ook net over in 1972, toen ging ik naar de lagere school, tweede klas. oké okay. Bij uh, Mariska van der Kolk in de klas. Mariska van der Kolk, ja, ja. Oh, ook ja. bekend. Dat heb ook maar een jaar geduurd hoor, want toen kon ik niet benen uh, Haar niet of? Nou, de mooie vrouw <laughs> om me heen. Toen was ik acht nou, had, je, had, je wat, had je wat? trouwens wat met, met de Eurovisie Songfestival destijds? Uh, ik heb er nu uh, helemaal niks meer mee. Ik had er vroeger wel wat mee en uh, er zijn best wel uh, tot, uh, ik denk, tachtig uh, of zo uh, en daarna niet meer. Voor tachtig vond ik uh, dat de nummers wel best wel mooi waren. Ja, ja inderdaad. Uh, ik heb er eentje even opgespoord uit, uh, uit die tijd, 1972 en die kwamen uit voor, uh, voor Engeland. Ja. En de, de, de Nieuwe Seekers. Oh ja, je ja, ja, de Nieuwe Seekers. Ja, ja. Back of Warro. You know dan Backstealer Byron uit 1972 alweer. Ja, en uh, aan de lijn hebben we hangen Gijs De Bruin Gijs, ik ben helemaal buiten zinnen. <laughs> Daar ben ik bij, <laughs> <op>. <laughs> in dit geval. <laughs> hey, goede, ja, goedemiddag nog. Ja, goedemiddag. Hey, uh, ja, nou ja, ik zei het al. Uh, jouw single, buiten zinnen. Ja, klopt. Hoe uh, was je zelf buiten zinnen toen je maakte? Of, uh, wie is er nou, op het nee, idee gekomen? Uh, ja, de reactie erop uh, ben ik wel buiten zinnen van. Maar uh, <laughs> het is, uh, het is uh, mijn eigen idee geweest, inderdaad, op een op een liedje van, uh, ja, van Pieter Kent. It's a Real Good Feeling uit 1980. Ja. En uh, ik vond daar een heel pakkend refrein in zitten en uh, ja, toen heb ik uh, besloten om daar een Nederlandse tekst op te schrijven. En dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Ja, ja naar alle tevredenheid neem ik aan. Ja, hij wordt eh, ontzettend goed opgepikt, dus uh, ja, wat dat betreft heel erg blij mee, omdat het zeker geen vanzelfsprekendheid is. En uh, het is momenteel druk in, uh, in single land. Ja, jo, jo, blij mee. <laughs> Echt waar? Ja. Ja. ja. Nou, we, we, we hebben hier nog iemand. in de, in de uh, hier in de studio zitten, uh, uh, ja. en dat is uh, uh, Dave Groenendijk. Ik weet niet of je die kent, collega van je. Een collega van me. Ja, ja. en het zegt elkaar helemaal niks. Nee. Nee. nee. In nagenoeg, hoeveel er zijn. Er zijn er meer dan zat. Ja, ja, ja. ja Nou, jij. Jij zingt al vanaf 2010, geloof ik, hè? Nee, ik zing al vanaf 1999. Ah, oké. Okay. Oh. Ja, nou, dat is iets niet aardig in mijn richting. Ja, ja, ja, ja toch? Ja. <laughs> ik uh, tien jaar eerder. Ja, 89, uh, 89 uh, ergens. Ja, vreemd nou, vreemden vreemde jullie elkaar niet kennen. Ja. Ja. Ik bedoel, nee, <laughs> toch, toch een andere regio waarschijnlijk van zingen. Nou ja, vroeger uh, heel veel heemskerk, heemsteden en uh, uh, hier ja, bewaard uh, Noord-Holland. Ja, ja, ja. ja Noord-Holland. Ja. En, en jij zit uh, vooral? Uh, nou ja, in, in, de, in de Achterhoek. Uh, in uh, Brabant af en toe. Uh, en uh, veel rond uh, Amersfoort en rond Amsterdam. Nou ja, ah, okay. Amersfoort ja. Uh, sta ik ook regelmatig, dus ik, uh, ik hoop je een ja. keer tegen te komen, vriend. Ja, gezellig. Ja, ja toch? leuk. Misschien een duetje. Leuk. Ja, je weet het maar nooit. <laughs> ja, zo is het. Zo is het. Ja, Even ja. Hé, <laughs> hey, uh, Gijs, uh, ja. jij hebt ook een site. Ja. Nou, uh, Gijs.nl met een H-G-H-I-S. Ja, H G-H-I-J-S. H -h ja. Ja, Punt .nl, he, zei je. Ja. Ja, er komt een, een nieuwe site komt eraan, die wordt op dit moment gebouwd. Oké, okay, want hij is niet up-to-date? Nee, hij is niet meer up-to-date. Oké. Okay. Ik ben mijn en... wilde haren verloren. <laughs> ja, dat, uh, <laughs> dat kan je wel zeggen. Dat krijg je als je vanaf 90 al zingt. <laughs> ja, ja dat kun je niet anders. Ah, het wordt eerst grijs, hè? Er <laughs> is een hele mooie oplossing voor, kijk maar onder, onder mijn Facebook. Uh, <laughs> zie, zie je kale Man. <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, en uh, Facebook heb je ook, Gijs? Ja, klopt. Nou, dan uh, kunnen ze ook Gijs gewoon Gijs de Bruin... Uh... Ja, Gijs de Bruin, met, ook weer met die haar. Ja. En uh, ja, de Bruin met uw lange rij met puntjes en dan kunnen ze, mij, uh, kunnen ze mij vinden. Ja, en dan uh, is het ook gewoon uh, reactieplaatsen of uh, kunnen ze je ook bellen. Hij zegt van de dure tak, he, met zijn haar erbij. Ja, hè? Ja. <laughs> Ik de mensen het ophouden. <laughs> ja, ja. als ze dat beeld maar vasthouden. <laughs> ja, zo is het. <laughs> hey, en uh, ja, als ze, als ze reageren, dat kunnen ze ook via Facebook doen. En uh, boekingen en uh, dat soort dingen. Ja, dat, uh, dat kan altijd. Weet je, dat gebeurt ook wel via Messenger ja. en. Ja. Nou, via de site kan dat en uh, dat kan op allerlei manieren, dus dat is, uh, is geen enkel probleem. Ja, nou ja, ook via CFM uh, ja, zijn ze ook altijd wel van harte welkom natuurlijk. En, uh, ja, dan uh, sturen we ze automatisch door. Nou, helemaal top. Hey Gijs, uh, leg er nog wat leuks op de plank uh, dat je binnenkort uh, uit gaat brengen. Nou, ik heb deze, die laat ik lekker zijn werk doen. Ik heb een, uh, een nieuw nummer uitgezocht waarmee ik, uh, waarmee ik aan de gang ga. Ik heb geen, uh, ja, in die zin geen haast. Ja. Dus uh, ik, uh, ik uh, doe dat altijd in alle rust, net zolang dat ik tevreden ben en dan breng ik er weer uit. Dus meestal per drie kwart jaar of zo breng ik er ja. zelf uit. En uh, ik heb in ieder geval, uh, ja, weer een liedje uitgezocht waarmee ik, uh, waarmee ik wat wil gaan doen. Ja. Oké. Okay. En uh, sta je nog op uh, podia's uh, deze zomer? Ja. Ja, ik sta wel op het podium. Ja. Ja, ja, ja. Ik uh, Even, even een, een voorbeeldje noemen. 5 augustus sta ik bijvoorbeeld uh, op het podium bij de Gypsy Beach Party van, uh, van Willem Bart. Ja, oké. Okay. Willem is een goede vriend van me. Ja. En uh, ja, voor de rest, uh, uh, ja, ik heb mijn agenda niet helemaal in mijn hoofd zitten. Maar in ieder geval, uh, ja, ik heb wel het een en ander aan, uh, aan optredens uh, ja, okay. voor de boeg. Jordaan Festival in Purmerend of zo? Nee. Nee? haak niet. dat niet. Ah, dan ah, dan mogen we nee. niet komen. Ah. <laughs> Helaas niet, zeggen we dan. Nee, ah, ja. Hartstikke leuke dingen. Ja, ja nou, dat zijn uh, inderdaad evenementen dat je denkt van ja, hè, daar, de, daar wil je toch wel graag staan. Ja, het zijn uh, mooie dingen. Ja. Hé, hey Guys, ik denk dat ik hem uh, lekker ga draaien en zo voor het uh, nieuws van 6 uur. Ja. En dan uh, wens ik jou nog een hele fijne dag en een uh, zonnig weekend. Ik weet ja, niet, dat uh... gaat zeker lukken. Ik weet het, weet het, ja, ik weet het helemaal zeker. Ja, <laughs> je, je zit lekker onderuit nu. Of uh, je hebt optreden. Ik, uh, ja, ik ben op dit moment op een feestje en ik uh, ga zo meteen weer uh, naar een optreden toe. Ah, oké. Okay. Hey, dan wens ik ja. jou veel succes en veel plezier. Dank, dankjewel goed. En en, tot, uh, en dankjewel voor de promo. Ja, dankjewel en uh, graag tot de volgende single. Oké, okay, dankjewel. Op okay. de hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Gijs de Brein en buitenzinnen. Hoi. Geen benul meer van tijd Voelde mij als een kat in het nauw. Dacht alleen maar mijn god wat een vrouw Daar was jij Alleen maar jij Mijn gedachten compleet van de wijs, Haar een mooi bont ogen grijs Jouw verschijning maakt elke man dood. Door jou slaat mijn hart echt op hoog, oh, daar was jij, alleen maar jij. Ik raak buiten zinnen, waar moet ik nou beginnen, om jou voor mij te winnen, zeg Ik aan de grond alsof ik jouw blik niet verstond. Langzaam kom jij dichterbij, maar ik ben even mijn woorden kwijt. Daar ben jij, alleen maar jij. Ik ga haar te zinnen. Waar moet ik nou beginnen? Om jou. Ik wil jou. Gijs de Bruin en uh, buitenzinnen We gaan uh, naar het nieuws van uh, 6 uur toe En uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval uh, Tot zo En blijf lekker luisteren tot 7 uur Op die 106.9, 104.5 En uh, zfm-live.nl Kunt u meekijken, mee luisteren Van alles en nog wat Ik zou zeggen tot zo het tweede uur Het ritme van zfm Via de kabel op 104.5